Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. een Klomp met het NOS Journaal. In Veghel staat een groot voormalig kerkgebouw in brand. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het dak en de ramen komen. Er staan veel mensen te kijken en de brandweer heeft groot opgeschaald. Het vuur verspreidt zich snel door de harde wind. In Amsterdam was het vreugdevuur in de buurt Floradorp afgelast vanwege de harde wind. Maar bewoners hebben het toch aangestoken... En ook op de dam zijn meerdere mensen opgepakt na het afsteken van zwaar vuurwerk. Onder meer in Utrecht, Tilburg en Den Haag zijn auto's in brand gestoken. In het hele land is het nieuwe jaar ingeluid met veel vuurwerk. Ook in steden waar een vuurwerkverbod gold. Zo was er in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Haarlem veel geknal te horen. En werd het vuurwerkverbod massaal genegeerd. Veel georganiseerde vuurwerkshows waren afgelast vanwege de harde wind. Daarom was het niet veilig voor bezoekers. Ook de vuurwerkshow bij de Hofvijver in Den Haag was afgelast. Maar toch stonden daar honderden mensen om middernacht te wachten. In grote delen van Oekraïne is het nieuwe jaar begonnen met het luchtalarm. In de hoofdstad Kiev was in het eerste uur van het nieuwe jaar ook zeker één explosie te horen. Vlak voor middernacht gaf de Oekraïnse president Zelensky nog een toespraak... waarin hij zei dat hij hoopte op de overwinning in 2023. Op Oudejaarsdag werd Oekraïne ook opgeschrikt door Russische raketaanvallen. In Zuid-Afrika is een Nederlandse man om het leven gekomen bij een kitesurfongeluk. Hij werd tijdens het kitesurfen door de wind meegesleurd van de zee naar het strand van Muizenberg bij Kaapstad. De man van 33 raakte zwaar gewond en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen. Het weer, vannacht bewolkt en overwegend droog bij een graad of 11. Dan ook neemt de harde wind iets af. Een nieuwjaarsdag begint grijs, maar vaak wel droog. En vanaf de middag dan meer regen. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men nu. nu de nacht.